De veiligheid bij het fosforbedrijf Termfos in Vlissingen is nog onvoldoende, maar de fabriek stoot wel minder gevaarlijke stoffen uit dan eerst. Dat concludeert de provincie Zeeland na twee jaar verscherpt toezicht op de fabriek. De dreigende sluiting van het bedrijf is daarmee voorlopig van de baan. De uitstoot van zware metalen, dioxine en ammoniak is sterk verminderd en er zijn ook minder klachten van omwonenden. België gaat tot zeker eind dit jaar door met verscherpte controles aan de grens met Nederland. De Belgen zijn bang dat de drugshandel zich naar België verplaatst nu in het zuiden van Nederland de wietpas is ingevoerd. De Belgische politie heeft twintig agenten extra vrijgemaakt voor de drugscontroles. Het Groninger Museum wil de Duitse Andreas Blum als nieuwe directeur. Blum is nu directeur van een museum in Keulen en werkte eerder bij het Van Gogh Museum in Amsterdam. Er moet de opvolger worden van Kees van Twist... die trad in december terug vanwege de enorme schuldenlast van het Groninger Museum. Het weer, buien, maar in het zuidwesten meest droog en ook zon. Vrij veel wind en het wordt 11 graden. Morgen hemelvaartsdag, op de meeste plaatsen droog en zonnige periode. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Vielen in de Randstad op de A10 richting Zaandam... Koenplein 4 kilometer, de nasleep van een pechgeval... A15 Rotterdam-Nijmegen bij de afrit Arkel 3 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de muziekboulevard. Ja, dan toch heer, zou die al bij je dan toch moeten doen. Ja, je moet die versterken. De tussen moet je aanzetten, ja, man. Vertel jij eens. Oh, we gaan lekker uh, point beer, Nee. Point 3. Hoe Blanca gaan we lekker luisteren bij CFM Lunch? Dus even kijken inderdaad bij CFM Lunch. Want ik ben nu aan het luisteren. Mooi maar. Man, het is nog steeds doodse stilte bij mij. Hoe kan dat nou? Het is weer nog steeds doodse stilte. Maar weet je wat, dan doen we het gewoon zo. Dan hebben we. Heb jij nog, heb jij nog iets anders klaarstaan, Robby? Gaat... Hoor je al wat? Nee, ik hoor niks. Oh. Terwijl well, Robbie rewindt en backcraftt. Het right. Is dit hem? Het lijkt erop. We komen zo weer weer terug. I can't have nine lives, man. Lloyd met Dedication To My Ex, featuring Andre 3000 en we zijn weer terug bij ZFM Lynch. Wacht even, moet je horen. Heerlijk. Vertel. Een brom. Een brom. Een brom. Een brom. Nou. Go gooi die, uh, hoe heet het, eens even uit. Die pick-up. Ja, we gooi die pick-up uit. Ik en zie je een ik, stuk minder. Ik, ik, ik vond die brom, ik denk, grijp, ik denk, die brom die voeg wat toe, maar we hebben ons gezellig het <lacht> filler uh, natuurlijk al te onderstaan. Maar even om uh, van het uh, gekke terug te komen. We zijn natuurlijk weer terug met een nieuwe aflevering van ZFM Lunch en Robbie die spueltje. Ja, nou, van is die uit. <laughs> ik neem even een slok uh, groene thee, maar. Ah, ja. ah, joh. Het is jammer dat die webcams het nog niet doen, of doen ze het wel? Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar gaan ze direct even kijken op het cocé. Even kijken. Of de, of de webcams Ik Of gewoon nu nog niet aan. Ik sta het geluid weer keihard op een tekenfilm of zo. Ja, dat is een... <laughs> Oh, daar word je helemaal gek van. Maar welkom bij Zierfem Lunch. Heerlijk. We zijn er weer. Ja, inderdaad, we zijn er weer. Heerlijk. Wat een echt, echt supergezelligheid natuurlijk. Ja, we hebben straks om kwart over Eind gaan we het hebben over ons broodje van de week. Inderdaad, hier zit hij. Want we hebben er weer eentje gevonden. Ja, we hebben er weer eentje uit het dorp kunnen trekken. We hebben er weer eentje. En uh, als, je, als je zal wat denken, waar zullen ze we nou weer vandaan hebben? Omdat we natuurlijk, we, we hebben zoveel zaken hier in Zandwat al gehad. Jeetje. Wij als uh, gratis broodeters. Ja, dat, dat hebben we al te horen gekregen. <laughs> dat is de opmerking die wij na ons hoofd hebben gekregen via verschillende programma's. Maar, maar dat is alleen maar. Een mensen, leuke publiciteit. Ik wil even duidelijk maken: als wij ervoor moeten betalen, doen wij dat ook. Dat doen wij ook. Zo zijn wij. Ja. Dat, dat, dat doen wij. Wij zijn gewoon goed. Maar even kortom, wij gaan uh, natuurlijk zoals ik uh, vorige week ook al aangaf en Robin natuurlijk ook alweer zei. We gaan natuurlijk uh, deze week gaan we het weer hebben over onze evenementenkalender. We gaan het broodje van de week bespreken. Er komt natuurlijk weer genoeg raar maar waar nieuws voorbij springen. En we, gaan, uh, muziek. we gaan lekker mensen bellen. Heerlijk, en we gaan ook bellen. Bellen, bellen, bellen, bellen. En ik. Eh, ik, ik, zal ook, ik, ik ben zelf als een soort sortiment van live uh, reporter ben ik ook nog heel even bij Zandvoort uh, Live ben ik even geweest. Dus daar kunnen we ook nog Dus een, we gaan ook, een ook even over. iemand bellen daarover. Ik ga zo nog eens even kijken of we er iemand over de over kunnen krijgen. Is goed, is ja, dat goed. gaan wij zo eens even doen. Maar, zien je we... uh, En trouwens, het is heerlijk weer. Het best. is lekker weer. Er staat een, wel een straf windje, Maar, maar, niet getreurd. Dat zal vast wel afnemen in de loop van de dag. Ik voel me net die pauze, ja, Je begint echt als een weerman te lijken. En nu het weer vanmorgen. We gaan oh Oh man. We gaan lekker luisteren naar Sia. Met uh, Flowrider. Wild Ones. Inderdaad Wild Ones. En, en... weet je trouwens waar Flowrider zijn naam vandaan heeft? Nou hij, uh, komt Zelf komt hij uit Florida En daar heeft hij op een gegeven moment Flowrida van gemaakt Dat is een uh, Ja dat, dat is een goed begin om mee dat Op nummer 1 is... te gaan Het is een beetje, Het is een beetje. Hey, hey, I... hey I... Remix hey, Inderdaad We komen zo terug Oeh Wat heb je How many we hit fame? We with the bell, we get insane Tom Jones, hij zingt het zo mooi, en ja, je hoort het waarschijnlijk, het is natuurlijk een oude plaat, dus de plaat die heeft nogal, ja, die is helemaal grijs gedraaid, uh, voor wat we kunnen begrijpen, alweer. <laughs> ja. ja. en, en natuurlijk uh, wel een lekker plaatje, even kijken, het was natuurlijk uh, Tom Jones met I'll Never Fall In Love Again. Maar, dat maakt niet uit, week worden elke week worden wij weer verliefd, en dat hebben we al bijna elf weken achter elkaar op elk broodje van de week we hebben gehad tot nu toe. Oh, dit is wel weer een lekker broodje. Gods, allemaal lieve salammoes. Wat lekker. Uh, uh. Ik ga even kijken, want het weekend loopt van deze week van 18 tot en met 20. Ja, we hebben weer natuurlijk een heel zeer gevuld weekend. En het is uh, april, hè? Ja. Ja. Ja. ja. ja. ja. Ja. Er zijn we weer, hoor. Absoluut. Uh, we hebben natuurlijk het wekelijkse markt, hè? De wekelijkse markt <laughs> hebben we natuurlijk van alle markten thuis. Dus uh, ga jij er lekker naartoe voor een lekker koekje, bloemetje of uh, ja, een visje, een, een, een loempiaatje. Ga er naartoe. En zoals ik voor altijd blijf zeggen heb je wat goed te maken. Ga lekker naar de markt toe, haal daar een bloemetje voor hem of haar of voor het en ga, en, en ga dan even lekker op de versier toe om het zo te zeggen. Het is wel het weer ervoor, toch of niet? Echt ja, wel. Absoluut, absoluut. Uh, nou. We gaan even verder kijken. Hoor. Ik ben het even voor je dan ook zoeken. Ja. We Want hebben uh, wel weer en al doen zo te zien. Ja, ik ga weer even Deze... over uh, even oh, over doen. Die komt er ook aan, natuurlijk, ja. Zo, nou. Nou, laten we eens even zien, Robbie. Eh, uh, en deze. Oh, je, De... hij heeft wel heel veel leuke dingen, hoor. Ja, eh, nou. uh, deze, denk ik, ja. Oké. Okay. Daar zijn we. Dus even kijken. Nou, hey, voor de mensen die verschaken houden, ik heb goed nieuws, want het 32e Louis Blok Rapid schaaktoernooi gaat weer van start. Het bestuur van het Zandvoortse schaakclub is alweer volop bezig met de organisatie van haar jaarlijkse Louis Blok A Rapid toernooi, wat komende maand op de Hemelvaartsdag, donderdag 17 mei 2012, gehouden zal worden. Nou, ooit begonnen bij de viering van haar 50-jarige uh, 50 bestaan in 1980 is dit toernooi niet meer weg te denken van het Nederlandse uh, Nederlands schaakkalender. Dit uh, altijd gezellige toernooi zal deze keer gehouden worden in de, in de nieuwe locatie, gebouwde Krocht, Grote Krocht 41 20 LV in Zandvoort. Dit is naast de Rooms-Katholieke uh, Rooms Kerk. Ja, evenals uh, als afgelopen jaren verwacht men weer volle zalen met uh, 60 deelnemers. De indeling is in groepen van 6 deelnemers op speelsterkte met een bedenktijd van 25 minuten per deelnemer. Totaal mag een partij dus 50 minuten duren. Schaaknotatie niet verplicht. Per groep van 6 deelnemers is er een vrije beker te winnen, en voor de hoofdgroep is er bovendien. De Wisselbeker. De eerste ronde begint op Hemelvaartsdag om 11 uur. En na het spelen van ronde 5 zal de, rond de klok van 5 uur de prijsuitreiking plaats kunnen vinden. Wanneer men aan dit schaaktoernooi wens deel te nemen, moet uh, men zich uit, uh, uiterlijk dinsdag 5 mei aanstaande. De, van, eigenlijk vanaf gisteren had je, je moeten aanmelden. Inschrijven, bij, uh, kun je, inschrijven kun je doen bij Edward uh, Geert. Uh, even kijken, misschien dat het nog eventueel zou kunnen. Dus uh, dat is, uh, die, die kan, we, als we, je het We proberen hem in het tweede uur wel even te ja, bellen. We gaan, we gaan eens even bellen. We gaan eens even kijken of het misschien nog een mogelijkheid is. Want je weet het maar nooit. Met dit soort toernooien kun je afvallen, zeg We gaan even naar het volgende. Ja, we hebben natuurlijk ook... Uh, ik weet niet of jullie dat misschien kennen. Voor mij is het, uh, nou, niet echt nieuw, maar... Het Tango Salon aan Zee. Want sinds enige jaren organiseert El uh, Quebeco uh, het Tango Salon bij uh, Meijer aan Zee in Zandvoort. Vanaf 5 uur tot 10 uur s avonds. En wie weet, misschien nog wel wat later, DJ Wim zal ook uh, in uh, 2012 uh, de, van de ...sfeervolle, warme, passionele, zwingende tango's laten klinken. En uh, de traditionele tango's worden afgewisseld met moderne, neo- en electro tangos ...tango-walsjes en ook nog de milongas. Wil jij nou weten wat de milongas betekent? Dan hoor ik dat natuurlijk graag van je. Want Tango, in, tango aan Zee is natuurlijk inmiddels een geliefde, is een geliefde salon bij vele dansers. De ontspannen sfeer en de nabijheid van strand en zee... ...en de vaak mooie zonsondergangen dragen hier natuurlijk ook weer aan bij. En niet te vergeten het team van Meijer aan Zee. Uh, dit jaar zullen er voorafgaand aan de salons... ...lessen worden georganiseerd voor absoluut tango-beginners. Diverse do docenten in Haarlem, uh, die in Haarlem lesgeven zullen natuurlijk op zaterdag of zondag er zand voor toekomen naast een introductie tot uh, de basisprincipes van de tango zal er tijdens elke les extra aandacht worden besteed aan, aan een specifiek onderdeel van het samen dansen. Deze verdieping zal iedere keer anders zijn zodat degene die meerdere lessen of alle lessen willen volgen elke keer meer materiaal krijgen om mee te werken. Nou, de lessen voorafgaand van de salon uh, zijn vanaf uh, half vier tot 5 uur s middags en de kosten van de lessen zijn verschillend. Op zondag 12 12 augustus is de inmiddels traditionele Milonga. Wat was het nou? Milonga? Milonga stond er volgens mij. Ja, Milonga en Blanco. Waardoor vele dansers in het wit. Zich in het wit kleden. Bij de andere gewone slons zullen de meeste dansers zich niet in de smoking en avonduur kleden. Maar eerst een beetje zomers casual. Weet je? Zoals een beetje normaal. Nou, als je wil natuurlijk nog meer weten. Kijk dan even op www.lkbeko. En ik zal het even voor jullie spellen: Het is www.e. L-C-A-B-E-C-E-O.nl -E Voor ja, de docenten. De kosten en de nieuwste informatie. Nou, de locatie is natuurlijk Strandpaviljoen Meij -aan Zee. En het adres is natuurlijk bij de strandafgang van de vaage van het paviljoen. Nou, het is natuurlijk op het strand. De ligging is het strand. En het is natuurlijk uh, de prijs per persoon is uh, een tientje. Inclusief één drankje. En de organisator is Wim de Jong. Uh, het e-mailadres waar je meer informatie kan vinden is natuurlijk... In ieder geval kan verkrijgen is natuurlijk nou, kan... info uh, ja. Die website. L-C-A-B-E-C-E-O.nl. En de website, ja, dezelfde spelling als ik het natuurlijk net deed. En de datum is natuurlijk 19 mei 2012. De aanvang is om 5 uur. En uh, het loopt uh, afgerond een uurtje of 10. Maar zoals ik net ook al zei, het kan natuurlijk altijd een beetje uitlopen. We gaan verder naar het volgende. Want uh, Café Oomstee heeft weer het uh, volgende jazz in Jeetje, Mina, die blijven ook lekker bezig, die mensen. Altijd. Want ze hebben natuurlijk, het uh, is dus natuurlijk weer jazz in Café Oomstee. Want uh, Carmen Gomez komt daar natuurlijk weer naartoe. Toe. Vrijdag 18 mei zingt Carmen, Carmen Gomez in uh, Café Oomstee. Carmen Gomez is een zeer talentvolle zangeres en ben, uh, haar vermogen om te intoneren en de, te interpreteren is indrukwekkend. En, oogt, uh, en ze oogst al om bewondering bij haar publiek. En vele muziek waarmee ze opteed natuurlijk. Het lange, goudblonde haar en blauwe ogen heeft zij van haar moeder. Haar achternaam en mediterrane temperament van haar vader. Haar stem is het beste omschrijf als soul jazz. Met een bluesy touch waarmee zij natuurlijk muzikaal tot het uiterste gaat. Carmen wordt uh, tot een Nederlands grootste jazztalent talent gereden. Zij won diverse prijzen, waaronder het Nederlandse Jazz Concours, maakte opnames met Metropole Orkest en speelde natuurlijk op het North Sea Jazz Festival met haar band Carmen Gomez in Corp. En componeert zij natuurlijk vele nummers zelf en nam zij zeven cd's op. De nieuwe cd komt dit jaar uit. Ze speelt onder andere het Kopenhagen Jazz Festival, het Yokohama Festival in Tokio en de band betreedt veelvuldig op in Nederland. Uh, komt uh, even kijken als ik het goed heb. We gaan ze allemaal meer doen, jeze? Heel veel in ieder geval. En, meer, ja. en de locatie, dat is uh, Café Oomstee. Nou, dat wordt natuurlijk Café Oomstee gedaan, want... Mm. Ja, ga daar gewoon naartoe, want we hebben hier klaarbaard met een echt talent te maken. Ja. Dus ga lekker naar Café Oomstey, mocht u natuurlijk niet weten waar het zit, het zit natuurlijk uh, op de Zeestraat, tweede, uh, in ieder geval 62. Ja, het zijn natuurlijk weer podiumkunsten, de ligging is natuurlijk in het centrum. En wil je natuurlijk nog even bellen, natuurlijk voor meer informatie, dan kun je natuurlijk Café Oomstey even bellen onder het nummer 023578727. Ga even naar de website als je daar ook nog misschien nog wat meer zou willen vinden naar v... www.oomstey.nl. Ja hoor, ja, ja, ja, ja, ja, want het is dus het op 18 mei van 9 uur tot uh, sluit. Absoluut, dus ja... Uh, <laughs> Jongens, ga dan even naartoe. Het lijkt me hartstikke oh, graag, zoals ik het net ook al zag. Dit is echt een talentje. Dit is echt goud. En natuurlijk hebben wij de 20ste zaterdag. Oh jee, ik zie het al. Ja. We hebben weer de Jaarmarkt. De Jaarmarkt wordt jaarlijks gehouden, natuurlijk. Ja, die worden natuurlijk weer jaarlijks gedaan. <laughs> en het zijn natuurlijk weer drie megamarkten die georganiseerd zijn in ons prachtig dorp, waarbij meer dan 300 kramen het hele, uh, hele centrum van Zandvoort gaan domineren, natuurlijk. Daarnaast zijn hier de hele dag uh, diverse attracties, straattheater, muziek, uh, muziekshows en nog veel meer. Natuurlijk leuk voor zowel de jeugd uh, en zoals de oude, oude generatie. Tevens zijn er ook speciale acties van de winkeliers. En uh, even kijken, naar nou, zoals ik net al zei, 2012, uh, van de, dit jaar gaat het weer gebeuren. 20 mei hebben we natuurlijk de voorjaarsmarkt. 12 augustus hebben we natuurlijk de zomermarkt. En 25, de al feestmarkt Met het hoogbezoek van Sinterklaas En zijn zwarte pieten, maar even Sinterklaas ja, weggerekend Dat is nog veel te ver weg. we gaan eerst lekker naar de zomer toe Het is natuurlijk een algemene markt Die door het hele centrum te vinden is Leeftijd is natuurlijk voor iedereen, het is gratis kindvriendelijk En de organisator is KMG Events En als je natuurlijk meer wil weten Ga natuurlijk even naar de website www.zandvoortpromotie.nl En het is natuurlijk de eerste markt De voorjaarsmarkt is natuurlijk op 20 mei Het begint om 10 uur ochtends en zal eindigen Om 6 uur avonds 20 mei nou jongens, ga er zeker even naartoe. Uh, natuurlijk iedereen die bekend is met de jaarmarkten, die weet natuurlijk wel dat het één groot versteijn is. En dat gaan eigenlijk ook een soort van overal feesten in het dorp. Altijd. Dus, het, is uh, altijd het is altijd feest in Sand voor. Het is altijd feest in Sand voor. niet. Ja, niets. altijd. Wanneer jullie niet? En we hebben natuurlijk ook nog de Zandvoortse Rommelmarkt. Ja, want wij zijn van alle markten thuis. We hebben natuurlijk niet onze, wekelijk, onze wekelijkse markt, alleen onze grote jaarmarkten. Maar we hebben ook natuurlijk de Zandvoortse Rommelmarkt. Want op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletje aangeboden. Alsmede antieke, curioza, verzamelingen, boeken, etc. De bar van het gebouw, de krocht, zal tijdens de markt zijn geopend. En er worden natuurlijk koffie, drankjes en broodjes geserveerd. De organisatie probeert wel zoveel mogelijk afwisselende deelnemers uit te nodigen. Indien u de komende winter aan deze markt wilt deelnemen, kunt u zich hiervoor op 20 mei tijdens de markt aanmelden bij de heer aan de bar. Nou, de locatie is natuurlijk gebouwde krocht. En uh, mochten jullie niet weten waar de grote krocht zit, het is natuurlijk de straat. Grote krocht 41. De ligging is in het centrum. De organisator is Nanette Gebhard. Het is natuurlijk gratis en kindvriendelijk. En wil jij natuurlijk meer weten, dan kun jij natuurlijk altijd even een berichtje sturen naar het e-mailadres... Naar NGG in ieder geval nou Even kijken naar NG Gephard, Dat is even gebhard. Dat is uh, G-E-B-H-A-R-D Voor de mensen die het niet helemaal snappen je, Ja, ja. En het is natuurlijk uh, dat kun je, je kunt je aanmelden op 20 mei 2012 Dat kun je doen vanaf 10 uur tot en met 4 uur s middags. Dus dat moet helemaal goed komen En dat waren de evenementen van deze week Dat waren inderdaad evenementen En heb jij week. zelf ook nog een evenement die, waar die je zelf wil promoten Of die je echt in uitzending wil hebben Kun je gerust even bellen nou, naar? Absoluut dan kun jij bellen naar 023 573 0393. Ik herhaal hem nog even voor de mensen die hem niet gehoord hebben. Isroom 0 0 2 3 573 0 3 9 3. Oftewel 023 573 093. Dat is hem sowieso. Inderdaad. We gaan even lekker luisteren naar het volgende nummer. Oh, lekker, lekker, lekker. We gaan luisteren naar een al bekende natuurlijk van ACDC, Back in Black. En we komen natuurlijk zo weer bij jullie terug met ons broodje van de week. En natuurlijk nog veel meer lekkere muziek en lekkere samen maar nieuwtjes.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 I think I'm gonna go down to my Robert met Somewhere Down the Crazy River. En oh mijn god, Somewhere Down the Crazy River. We hebben net een nieuwtje opgedoken. Een nieuwtje? Ja, we hebben, we net, een wat, nieuwtje. We hebben net wat gevonden. Hey. Echt. Let op, hij Is staat getiteld als deze. Als ik in een nachtclub stond, werd ik continu in mijn kruis gegrepen. Heb het naar. Frederik Lunchberg uh, werd vooral beroemd dankzij zijn periode bij Arsenal. Maar de niet-voetballiefhebbers kennen de 35-jarige zweet om heel wat andere redenen. Lunchberg werd het gezicht van Calvin Klein waardoor hij passeerde in ondergoed. Daar heeft de speler van het Japanse shimouji team achteraf spijt van. De reclame is leuk om te doen, maar het had onverwachte vervolgen voor mijn persoonlijk leven, claimt Lunchberg. De prijs was gewoon te hoog. Het klinkt arrogant en ik wil niet zielig doen... ...maar als ik bijvoorbeeld in Londen in een nachtclub stond... ...werden continu de meisjes in mijn kruis gegrepen. Het ergste was dat je er niets aan kon doen... ...vervolgde middenvelde tegenover de diverse Zweedse media. Als ik boos hun handen wegduwde... ...lachten de mensen alleen maar... ...en sommige mensen vinden dat het mijn eigen schuld was. Al dus de zweet. Ik speelde bij, mijn topteam en, uh, bij een topteam... ...en had het contract bij Calvin Klein zelf ondertekend... ...maar er was geen grens aan wat de vrouwen dachten... ...wat ze konden doen... Arme man, zeg jij. Hey, dan, dan, dan, dan zit je gewoon bij mijn topteam lekker voetballen. En dan ga je op een gegeven moment voor Calvin Klein. En denk, ja joh, hey, leuk. Is ook leuk voor mij. Ga hey, je extra reclame maken. En vervolgens kun je nergens meer lopen. zonder dat jij op een gegeven moment gewoon even lekker betast wordt. Nou, lekker dan. Jeetje, Mina. Uh, dat moet ik... je op je maar wezen. Uh, Jeetje, Mina. Je zal maar zo lang vluchten en er toch nog gepakt worden. Of niet? Of... Ja, hè. He. Ja, je zal, zei jullie, hebben jullie ooit wel eens heel lang voor, iemand, voor iets of voor iemand verstopt. en ben bent er ben dat eigenlijk toch nog mee gepakt? Bro, heb jij dat toevallig een keer gehad? Nee, nee? nooit. Nee. Na 15 jaar voor voortvluchtig en toch nog gepakt, de politie van Rijswijk is stom toevallig een man tegengekomen die al jaren voortvluchtig is. De man was in 1996 veroordeeld tot 3,5 jaar zelfstraf vanwege een gewapende overval, maar hij heeft die straf nooit uitgezeten. De politie kwam de man bij een gewone verkeerscontrole tegen. Het is niet bekend waar de man al die tijd heeft gezeten. De, man, de politie Haaglanden heeft een speciaal team dat voortvluchtig opspoort, maar de man kon ze dus nooit vinden. Kun je je voorstellen, hé? Zou je als agentje hey. een beetje je controles doen? Hallo. De... is jouw mobiel hoor. Mijn mobiel? Nee. Mijn mobiel is stil. Ja, mijn mobiel is stil. Ik hoor hem wel. Mijn mobiel is stil. <laughs> Mijn mobiel is stil. Ja. Echt waar? Maar dat zal, het zal je maar gebeuren, Zij Sta je als politieagentje net uit je opleiding, bij wijze van spreken, verkeerscontrole doen en jij pakt ineens. Nou, dat is wel een boost voor je carrière, denk ik zo. Of niet? Dat is even lekker. Lekker, lekker. Jeetje, Mina, we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur. Wat ging het allemaal weer snel? Veel te snel. Veel te we, snel. We gaan straks even kijken wie we kunnen bellen. Ja, we gaan straks even kijken wie we kunnen bellen. Maar natuurlijk, het belangrijkste van twee uur: het broodje van de week. Het broodje van de week, waar hebben wij die vandaan? gaan we dat vertellen. Nee, doen we dat even lekker niet. lekker ruim We gaan zo natuurlijk even bellen. We gaan even met de mensen praten die ons natuurlijk weer hebben willen helpen aan een lekker item deze week. Heerlijk item. Heerlijk, het was echt een super lekker item. En wij gaan ondertussen gaan we nog even lekker een uh, nummertje luisteren. Ja, wat zullen we erin gooien hoor? Wat ik, zullen we erin uh... gooien? Ja, Robbie heeft uh, net uh, natuurlijk uit alcohol weer het een ander gedownload. Ja, even alleen gekeken. die ene voor jou, maar.. Uh... Zou je. Oh, best... Ja. Ja. ja. Die. Hey? Ja, gewoon doen. Omdat het kan. Alleen maar omdat het kan. Ja, wij bepalen hier gewoon live de muziek te doen gewoon waar jullie bij staan. Ja, daarom. We gaan lekker... Dat houdt spannend. We gaan Katy Perry uh, bekijken. Uh, wij gaan naar uh, Katy Perry bekijken. Nou, dat doe ik graag elke <laughs> dag. Hey, we gaan lekker luisteren naar Katy Perry met uh, Part Of Me. Lekker nummertjes, ze is natuurlijk goed bezig geweest. En was dat te snel? Ja, dat was wel snel. Oh, daar we Maar maakt niet uit, te doen terug. we het voor. Doe, remix! Let's go, back, back, back. Nou, Katy Perry heeft natuurlijk ook voor, voor de mensen die het niet weten... Heeft, ook een, uh, ...heeft vorig jaar ook in de jury gezeten van The X-Factor. Ze is natuurlijk steeds hoger aan het opklimmen op haar muzikale ladder. En ze is steeds meer geliefd natuurlijk bij verschillende mensen. Dus uh, niet zo gek dat ze natuurlijk weer een super echt echte beukplaat heeft gemaakt. Dus gaan we even lekker luisteren, Robbie. Ja, mag je bent nou Je bent nou weer te snel. mag -ie? Ja, gooi maar. Katy Perry met Part of Me. Van het eerste uur gaan we door naar het tweede uur heel snel We komen natuurlijk zo weer bij jullie terug Je luistert natuurlijk nu naar Afrojack en Shermanology Met Can't Mino. Me in het, het tweede uur gaan we lekker bellen, bellen, bellen voor ons Heerlijke beeldje van de week En dan doe ik nog veel meer gezellig En de lekkerste hits Tot zo